Goedenavond, ik ben Sid en dit is het nieuws van NOS op 3. De politie in Zweden heeft een aanslag kunnen voorkomen, zegt de premier. Het heeft te maken met een paar Korans die de afgelopen tijd in Zweden en Denemarken werden verbrand. Islamitische landen zijn daar boos over, zei deze journalist eerder. Hezbollah in Libanon en uh, ja, de machtige Iraanse revolutionaire garde... die riepen eigenlijk ja, nauwelijks verhuld op tot een aanslag tegen Zweden. Volgens de Zweedse premier zijn er al meerdere mensen opgepakt... die plannen zouden hebben om een aanslag te plegen. Details over wat ze van plan waren zijn niet bekend gemaakt. In Maleisië zijn tien mensen omgekomen bij een vliegtuigongeluk. Het vliegtuigje probeerde te landen bij de hoofdstad Kuala Lumpur, maar stortte neer op een snelweg. Alle mensen in het vliegtuig zijn overleden. Ook twee mensen die precies op dat moment over de snelweg reden kwamen om. En bewoners van de wijk Leidsenveen in Den Haag mogen hun tuin weer sproeien met slootwater. In die sloten werden kankerverwekkende PFAS-stoffen gevonden. En dus mochten ze het water niet meer gebruiken. Het RIVM heeft de boel nu onderzocht en zegt dat het water er beter uitziet. Zwemmen of vis eten uit de sloten wordt nog wel afgeraden. En de Amerikaanse band The Killers heeft sorry moeten zeggen na een pijnlijk moment tijdens een optreden in Georgië. In dat land zijn ze niet zo dol op hun Russische buren, onder meer vanwege de oorlog. Ja, de frontman van The Killers trok een Russische fan op het podium. This guy's a Hij zegt, is deze man niet jullie brother? Nou, een hoop boegeroep en mensen lopen zelfs de zaal uit. Het lijkt erop dat de killers niet helemaal door hadden... hoe gevoelig dat allemaal ligt in Georgië. Daarom dus nu excuses. Het weer in het westen, veel bewolking vanavond... maar vannacht trekt dat weg. Morgen in de loop van de dag meer zon... en het wordt een stukje warmer met 24 tot 29 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB.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 Your head up We got a long way to run We can run as far as we like Will it feel the emptiness inside Like a phoenix rising from our ashes Witness fear when it rains. Breathing again Yeah, she's been abused for way too long Fade away It don't take much For the levee to break We are all Losers in this game It's a gypsy's job to keep on up. To feel at home Wherever he goes And who will know How the book unfolds Yes the answer My well leader I don't know Let's travel. is eraf van het uh, tweede uur, inmiddels. Ja, en uh, er is er nog één bijgekomen. Dat is uh, de man uh, die uh, zegt, je hebt, uh, je hebt uh, bassisten en je hebt uh, mensen die de bas spelen. Uh, dat heeft hij in het Halems Dagblad uh, lopen roepen. Uh, David, verklaar je nader. Wat, uh, wat, wat is de diepere zin van, uh, van, uh, de, van die uitspraak die je gedaan hebt daar in die richting? Ja, dat is natuurlijk heel dus veel. Het... Begrijp je, maar... Uh... <laughs> Nee, waar het op neerkomt. Ik speel uh, natuurlijk al 40 jaar in een band die oorspronkelijk uit Haarlem komt. En uh, iedereen woont ondertussen overal. Er woont er nog maar eentje echt in Haarlem. Uh, dat is de gitarist, Arnoud. Ja. Uh, en het Haarlem Dagblad had begrepen dat wij op uh, Haarlem Jazz Moer spelen. En we hadden afgesproken, er komt een mooi stukje in de krant. En toch vroeg die man uiteindelijk naar ja, Bernd Snijders en mijn rol als burgemeester. En ja, uh, toen heb ik... Kon ik het niet laten om te zeggen... je hebt mensen die uh, bassist zijn... en je hebt mensen die basgitaar spelen... en Bernd Snijder speelt bas. <lacht> uh, en dat was natuurlijk een beetje een, een pesterijtje. Uh, pesterijtje. Dat maar het, het refereert een klein beetje ook aan een boek... dat heet uh, Bassisme. Bassisme? Uh, bassisme. En dat gaat over de, de functie van de bassist in de muziek. Ja. Uh, en dat gaat over dat het rare dat je als bassist... ...hoor je eigenlijk nergens bij. Je bent de verbinding tussen de harmonie en het ritme. En je hangt er altijd een beetje tussenin. Ja. En dat, dat zie je dat bassisten zijn ook altijd een beetje aparte types. En Bernd is ook een bassist, laten we het gewoon daarop houden. Goed gemaakt. Je lijkt Pierre van Ooit wel. Je, je rectificeert het even netjes. Nee, nee, nee. nee. Want ik, ik <laughs> ik, ik, ik, maar David wil terugkomen. Ik, ja, ik, ik, David heb ja. niet meer. Hey, ik beschuldig niemand. Nee, dat is waar. We hebben. Nee hoor, het was een leuk beste rijtje. Maar bij deze: bassisten onder elkaar noemen we elkaar gewoon bassisten. Bassisten onder elkaar. Je hebt Bassie... En Adriaan, hè? Dat ja, heb je ook nou, nog. Het, deze, deze, gaat, deze gaat wel heel dicht. Ja. Ja. Die... Hij ik ook overgehouden ja. van Ger Loogman, hè. Dus uh, ja. dit soort, uh, soort flauwekul, dat deden we dan op de dinsdagochtend. Maar goed. Maar heeft, uh, heeft ja. uh, Jan-Jaap de Kloet zich een beetje geweerd in het eerste uur? Ja, of? zeker okay. wel. Maar ja. Uh, ik uh, zelfs nog sterker nog. Hij heeft zich uh, nadrukkelijk met het uh, gesprek met Catharina ah, Rodriguez okay. uh, bemoeid. Ja, tuurlijk, Waarvan wel. ik denk, nou, uh, uh, dat, uh, dat, uh, dat was uh, even gewoon... Ja, hij is even natuurlijk een goede vraag, voormalig uh, journalist. Uh, ah, ja, dus, ja. Dat hoor je er wel aan af, ja. natuurlijk. Hè. Dus, uh, dus, dus, dus dat, dat is wel duidelijk. Um, we moeten het uh, vanavond uh, zonder uh, live muziek uh, doen. Want uh, de, de dame in kwestie zou uh, komen, maar had last van buikgriep. Dus uh, oh, ja. je, je kan niet. Ja, Sterk. Ja, dat is heel vervelend. Um, maar we gaan straks uh, ook nog even wat uh, dingen van jou uh, tussendoor uh, draaien. Hoor. Dus uh, ja, maak je, je maar niet uh, ongerust. Dus dat komt helemaal goed. Uh -huh. um, we gaan eerst even nog een beetje terug in de tijd. Want deze dame die heeft hier ook een optreden gedaan. Zij heet Lisette Aviva. En uh, Lisette die, die is uh, drie keer bij ons uh, geweest. En de aanleiding van de laatste keer was uh, In My Backyard, de EP. En dat nummer dat heet Overdressed Unprepared. But I can't help but have my suspicion cause I ain't quite as dumb as I seem. Oh, you said you was never intended to break up a scene in this way, but there ain't De versie van Ace, die heb ik net uh, laten horen... tussen zes en zeven in het uh, programma Zandvoort draait door. Uh, maar dit is uh, dan een andere versie. Uh, David, jij schijnt dit nog als bassist uh, graag te spelen met uh, Ja, met ik vind het een ongelooflijk mooi nummer. Ik heb het uh, ooit voor het eerst op Parkpop uh, door Paul Garrick van Ace uh, zien spelen... toen ik een jaar of 13, 14 was... Hmm. Uh, en ik, het is een heerlijk nummer. Ik spel het ook uh, één keer per jaar met een band die ook maar één keer per jaar speelt. Ja. Uh, die komt één keer per jaar voor een bepaald festival bij elkaar en dan, uh, dan spelen we dit. Het staat hoog in mijn top 10 van de allermooiste nummers. Ah, het is een en Love Gorp, even, dat is dus de zanger die dit zingt. Die heeft het uh, dit jaar ingezongen ja, uh, in Nederland. Ongekend dat, dat zo'n iemand in Nederland rondloopt. En eigenlijk zo weinig weerklank krijgt. Uh, en die, die, die, hij doet heel veel. Maar die man die zou top of, die zou op het songfestival moeten staan. Er zijn heel veel mensen die zeggen van... Ja, dat, dat gun je hem niet. Maar echt, die is zo goed. Hoe, hoe bedoel je weerklank? Ik vind hem een van de beste zangers in Nederland. En ja dat is dan, dan zie je dat iemand heel erg in... Uh, ja, toch wat meer marginale zalen speelt. Terwijl ik denk, ja, als, je, als Duncan Lawrence zo'n festival kan winnen... dan kan deze man het helemaal... Ja, dus, uh, <laughs> nou, we hadden het ook nog even buiten ja. de uitzending voordat je binnenkwam. Hadden we hadden het ook even over het Songfestival. Ja, daarom, ja, daarom, ja, ja, daarom vroeg jullie uh, het even. even. Ja, ja. ja uh, want uh, dat is. Nou ja, goed, ik heb uh, wel origineel materiaal van uh, Love of Gorp uh, ook hier uh, laten ja. horen. Dus uh, onder meer ook door jou. Dus, uh, dus uh, ja, wat dat, dat gaat. Ja. Uh, nee, we hadden het ook even. Op, vroeg even naar, wat ja. bedoel je nou met opgepikt? Want, uh, wat even in de tijdens een ander nummer uh, spraken wij erover uh, Jaap van, ja. dat uh, de nationale omroep, laat ik het zo zeggen uh, vaak dingen gewoon, ja. gewoon dingen laat liggen, ja. terwijl iedereen die een beetje oren aan zijn hoofd heeft kan horen dat heel veel dingen gewoon goed zijn en zeer de moeite waard om een breed publiek uh, te bereiken ja. maar er gewoon niet doorheen komen het is niet alleen de nationale omroep, nou ja, ook, ja, als je kijkt naar de, naar de laatste etherfrequentieverdeling uh, dan uh, komt er een veiling en alleen de hoogste bieders krijgen vervolgens ja. Ja. Terwijl er gewoon hele goede zenders... die gewoon goede muziek draaien... die voor bepaalde doelgroepen... Misschien, ja, ik weet niet hoe... Ja, ja, nou Kink nou ja, FM is bijvoorbeeld de etherfrequentie ja, kwijtgeraakt. Sublime. Ja. Zonde, zonde, zonde. Ja, ja daar moet ik wel even een kleine nuance in aanbrengen... als je het goed vindt. Dat ja. is commerciële radio. Uh, commerciële omroepen hebben... Uh, daar gaat het over het geld. Want daarom zijn ze commercieel. Maar ik vind, als wij een publieke omroep hebben... die heel veel zenders heeft... op radio en tv en online... Uh, dat die een ongelooflijk groot deel uh, laat liggen uh, daar ja, wat gaat over. Ja, ja, maar het gaat nog steeds om schaarse ruimte. Want dat DHB, dat komt echt nog maar ten dele. Uh, dus het gaat echt om schaarse etenfrequenties. Daarom Zeker. bieden mensen daarop. Ja. En dan moet je gewoon als overheid zeggen: we, we beperken die ruimte. om te zorgen dat ook niches in die schaarse eters uh, uh, uh, nog steeds. Aan bod komen. Ja, maar en, ik vind en, ik, dat echt. En we zitten straks alleen maar met de skies en de, ja. en, en de vreselijke ja. 538. en weet ik veel allemaal. Dat ik vind het allemaal prima. Is waar. Maar, um, ja. Nee, dat is waar. Maar ik ja. vind dat de publieke omroep, en dat woord zegt het al, heeft daar een taak in. En ja. uh, ik spreek redelijk uit ervaring, althans uh, uit tweede hand. Je bent broer... niet de enige uh, bestuurder nee, mijn, hè, die met, dat zegt. Broco uh, uh, heeft een jazzprogramma ja. gehad op, uh, bij, bij de NPO. Dat is gewoon van de zender gehaald. Ja. Dan zeg je ja, nee, dat zit er allemaal niks en jazz. Ja, wat het nou eigenlijk voor? Terwijl het waren voor een hele rijke jazzcultuur nou, in ons land. Eens. Ja. En uh, je bent, ik zeg: je bent niet de enige bestuurder. Want we hebben er uh, nog eentje in het, uh, in het uh, circuit zitten. die ook erg met muzikale zonen te maken hebben. Dat is Jaap Bond. Uh, en ik uh, ga het toch eventjes uh, herhalen. Want, uh, want uh, Jaap zegt tegen mij dan op een gegeven moment. als ik dan een radio van NPO Radio 2 loop te blaren. dat er meer Abba op de radio moet. dan vraagt hij zich af. Hoe is het in godsnaam mogelijk dat de Beatles ooit zijn ontdekt? Nou, dus om de metafoor even wat, wat duidelijker te maken. Als je nou richt ook op uh, datgene, en dat is wat jij betoogt... Dat, dat betoog ik zeker. En ja. ik vind dat, uh, en, uh, zoals je misschien weet... mijn achtergrond, uh, althans via mijn vader... Ja. ligt natuurlijk bij de publieke omroep, en die dacht er ook zo over. Ja. De publieke omroep heeft gewoon een publieke taak. Om ja. de, het, een groot publiek kennis te laten maken met heel veel wat speelt... bijvoorbeeld op cultureel en muzikaal gebied. Hmm. Duidelijk. Uh, ik uh, ga weer eventjes wat... Uh, wat uh, ja, ik moet eventjes iets, iets uh, doen. Want dat heeft ook uh, te maken met wat er aan zit te komen. Komt uit Zandvoort. Jij hebt hem gezien bij het uh, programma Dijkstra. En even blij ter plekke. Want... Ruud. Inderdaad, Ruud. Want uh, daar hebben we het over. Uh, en Ruud uh, is bezig om uh, het volgende album uit te gaan brengen. Dat gaat volgende maand gebeuren. Accidental Pictures... En de eerste single die hij daarvan af uh, heeft uh, gehaald is uh, dit nummer. I'll Always Believe in You. Drifting away from you. My heart a-clenching fist beating itself up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 try right. En de dame die je uh, gehoord hebt... die is inmiddels uh, frontvrouw af. Dat is uh, Julia Coathouwer. Uh, want uh, ze is alweer opgevolgd... Uh, door een ander. Dan moet ik ook weer gaan zoeken wie dat is. Maar, uh, want... Uh, en, en Loop is ooit... Uh, begonnen als... en dat is toch wel een heel duidelijk uh, verschil... overigens uh, in uh, muziek... Uh, met Dakota. De, dat is een beetje de voorloper. Daar zaten drie uh, van deze huidige band... die zaten in Dakota. En... Het grappige daad van de frontvrouw van die band... Lisa Brammer, uh, de, de moeder van Lisa Brammer, Daar heb ik mee gewerkt. Bij een waterleidingbedrijf. Dus uh, zo kort uh, kan de muziekwereld zijn, uh, heren. Dus, het, is een, uh, het is een kleine wereld. Ja, ja. ja het is een kleine wereld uh, in dat opzicht. Dus. Nou, ik ben blij dat het alleen maar bij werken gebleven is. <laughs> ja, ja, is ja, maar, de tijd is verwerkt. Ja, ik goed. dacht, ga je, in, in welke ja, kant ga je gaat dit heen? Ja. Nou ja, er zijn nog, er zijn nog uh, grappige verhalen genoeg uh, te vertellen, hoor. Dus, uh, Oké, okay, nou, laat maar. Ja. <laughs> ik vind het wel, als ik iets over mag zeggen, Jaap, ik vind het wel een hele interessante band dit. En het, het klinkt dromerig, de wijze waarop er gezongen wordt. Hmm. Maar je ziet hoe de muziek wordt gemaakt, is het toch wel een stevig repertoire. Ja. Um, het, het was voor mij echt een ontdekking. We hadden het er gisteren over, maar het voor mij was het echt een ontdekking. Dit. Oh, mooi nou, ben. Dus, dus, dus ik heb weer iets bij jou in het, in het platenkastje. Uh, zeker, gedropt. dat gaan we er zeker bij zetten. Ja, kijk, dat, uh, David en ik doen dat nog wel eens. Om uh, een beetje hier en daar uit te wisselen. Maar. Uh, ja, de laatste keer was, uh, ken je dit? En uh, toen, uh, toen moest ik ook eventjes denken van, oh, wat was dat dan? Uh, want uh, dan komt hij toch weer iets met, uh, met uh, jij. Komt dan weer met iets op de proppen waarvan ik nog nooit uh, als Nederlandse, uh, met Nederlandse producties uh, ooit uh, gehoord heb. Uh, en dat komt dan weer ergens bij een van jouw zonen geloof ik dan weer vandaan. Denk ik. Ja, ik, ik probeer natuurlijk zelf een beetje alles bij te houden. Maar het ja. grote voordeel is als je twee, twee zoons hebt van 24 en 21 die zich heel intensief met muziek bezighouden. Ja. Eén die ook echt wel met, met, met zelf ook heel veel met muziek bezig is. En anders ander speelt ook veel. En, ja. Uh, ja, dan is er een wederzijdse kruisbestuiving van, uh, van invloeden. Ja. En dat is wel heel leuk. En het grappige is dat... Ja, we hebben ook wel een beetje... Kijk, ik zeg altijd... Wat je erin stopt met die kinderen, dat komt er vanzelf weer uit. Ja. Uh, en dat betekent ook dat je ziet dat er heel veel dingen die je vroeger... Draaide, ik bedoel, ja je weet, ik heb een voorliefde voor, voor uh, uh, uh, uh, gewoon toch hardere muziek. Ja. En ik heb een voorliefde voor jazz. Ja, en dan vind ik het zo leuk. Ik sta met mijn mannen gewoon uh, bij punkconcerten. En tegelijkertijd ook bij North Sea Jazz weer <hijks> twee avonden naar ja. hele serieuze muziek te luisteren. En dat, dat maakt het wel heel erg, heel erg leuk. En dan krijg ik weer zo'n appje van, pap, heb je dit al gehoord? Ja, nou, zeg ik meestal, zeg ik, oh, lieg ik dan ja? <laughs> ja leuk gewoon best wel. Dat, dat, dat. Um, ga, gaan we weer even naar uh, jouw uh, vakje, David. Want uh, je hebt ook uh, nog wel even wat, uh, wat uh, doorgegeven. I, in deze band, die ken ik Want uh, die had ik uh, zelf op een gegeven moment ben ik die ook uh, tegengekomen. Yin Yin. Mm -hmm. Komen uit Limburg. Wat uh, maakt jou uh, zo uh, nieuwsgierig naar uh, dit uh, verhaal? Of wat vind jij uh, wat triggert in deze band? Ja, wat ik, wat ik ontzettend leuk vind van de, van de huidige tijd... is dat je ziet dat, dus dat stijlen uh, niet meer, uh, uh, die doen er niet meer toe. Mm. Dus vroeger had je gewoon, hè, je had punk, je had uh, jazz, je had uh, hardcore. Je had, uh, ja. En tegenwoordig, ze rammen alles gewoon in, op een stapel... en ze maken er iets moois van. En ik vind altijd het leukste als je ergens op een festival bent... Ja. Uh, en je loopt ergens langs en je denkt van, hé, hey, wat gebeurt hier? Ja. En ik weet, ik was op een dit jaar. En ik had ze al wel een keertje gehoord, maar nog nooit live. Ja. En ik loop dat veld op en ik denk, hé, hey, wacht even. Hier is echt iets, uh, uh, hier gebeurt iets muzikaal gezien wat me gewoon echt raakt. En dat was Yin Yin. En dat, dat, dan, ja, dan, dan kan ik daar echt van genieten. Van jonge gasten die, die, die, die daar hele mooie muziek maken. Ja. Dus ik dacht, die moeten we even laten horen Ja. Ja, uh, bijzondere versie uh, is het uh, wel. Want het is uh, bij het uh, Ripperbaan Festival Collat. Klopt. Ja. Uh, en uh, ja, de, de andere versie zal dan wel iets anders uh, klinken als deze, want uh, wat anders ja. had je hem niet uitgekozen, denk ik. Uh, maar laten... Ik heb het ook ja. gedaan, omdat uh, ja, ik, ken, ik ken hun, hun uh, opnames, maar ik heb die live uh, dat live optreden, dat raakte me wel diep. Dus ik, daarom wil ik per se iets van wat ze live doen laten horen. Ah, Oké, okay. nou, uh, daar komt hij aan. De Age of Aquarius ja. van Yin Yin. Uh, live voor. Raperbaum Festival Kulai. The current of Shakti is going to flow very strongly in a very unified electrical way uh, that is going to bring about very powerful changes very rapidly. Aquarius is not a water sign. It is also a sign of the floods that are going to be poured onto the world. zijn dit. En ze komen deels uit Duitsland en deels uit Nederland. Uh, Dennis de Beurs is uh, de Nederlandse kant en Stephanie Martens is de Duitse kant. Uh, en het mooie is, we hebben ze hier ooit in deze studio gehad, maar dat was nog voor dat uh, de pandemie uh, uitbrak, uh, toen uh, zijn ze hier geweest. Uh, toen wist ook helemaal niemand van het uh, bestaan. Maar ze zijn uh, flink aan de weg aan het timmeren. Het uh, derde album is inmiddels uit. To Get Lost, dat heet het uh, derde album. En uh, het is indie pop, uh, maar eigenlijk ook pop noir. Maar dat hoor je er ook wel een beetje in, uh, aan af. En daarvoor, uh, van het lijstje van David, Yin Yin. Daar zit ook een psychedelisch randje aan, zegt men. Maar. Ik ben het er niet helemaal over eens. Ik vind het meer een, een, een behoorlijk van WhatsApp. Cooking, zoiets. Uh, je stopt ja, het bij ja, elkaar en, en, en, en uh, je ween krijgt ween er elkaar. iets uh, moois dat uit. Weetje, ja. En weet Net is Altin Goen en dat soort dingen. Dus ja, gewoon, ja, dat ja, ja, dat ja hartstikke leuk. Ja. Um, want uh, ik ga weer even naar uh, de andere kant, naar uh, Jan Jaap weer. Want, uh, want die, die had ook nog iets uit het uh, grijze verleden waar, ja, waar zijn neef in heeft uh, gespeeld. Want, achterneef. Uh, ja, dus, uh, achterneef. Vertel achterneef. er eens over. Uh, en, uh, Arthur de Groot is namelijk mijn achterneef. En Arthur de Groot, toetsenist. En die speelde in de jaren 60 uh, in een obscuur bandje in Amsterdam, de Klunnels. Uh, let op, geschreven met een C. Um, en uh, ja, toen ik klein was, uh, in de jaren 60, uh, was een mannetje van 4, 5, 6. Ja, vond ik het natuurlijk buitengewoon interessant dat ik uh, een familielid had die in een band speelde. En, uh, ja, ja was echt zo'n Amsterdamse uh, muzikant die uh, grote schare vrienden speelde in allerlei bandjes. Ja. Hij uh, heeft later nog gespeeld in de band De Millionaires, wanneer je dat wat zegt. Zeg maar iets, ja. ja, die heeft uh, meegedaan met het songfestival, Nationale Songfestival. En ook toen, uh, nou, het redelijk goed gedaan. Ja? Uh, maar ik vind de Klungels uh, en het nummer wat we hopelijk gaan draaien... vind ik echt een fantastisch goed nummer. <lacht> en uh, recht, toe, recht aan, niks aan de hand. Uh, Nederlandstalig, dus iedereen kan het goed volgen. Ja, geen cent te maken zoiets. Geen cent. Geen cent. Geen cent. Zij had nog dat naïeve, dat hele primitieve. Ik had dat meisje graag eens maar ik had geen geld, en hoe is pink, Vincent? pink, ja, bang, yeah, koempang, yeah, bang, yeah, koempang, yeah, bent. Yeah, Vincent. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ze heeft niet eens gemerkt, die schat, dat ik geen te missen had Want zij had zelf nooit anders gekend Ze had geen geld, geen rode cent Geen cent. Ping bang, koen bang, ping bang, koen bang, vent Geen cent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 Geen zend. Ja, wat wou je zeggen, David? Uh, wilde je iets uh, zeggen? Ja, weet je, ik, ik werd er net door Walter Sans onze woordvoerder, aan herinnerd. Via de app. Dat uh, het er meestal toe leidt dat mijn muziekkeus uh, er aan het einde van dit van programma toe leidt, dat we geen enkele <lacht> luisteraar meer overhouden. Uh, maar ik denk dat de klot nu wel... Uh, <lacht> ik heb een bijdrage geleverd. Uh, uh, ja, ik Ja, ik denk dat iedereen denkt, van, ik ga even de hond uitlaten. <lacht> dus uh, Ah, arduur. Jongens, er is <lacht> overleden. Dus, uh, ah, nee, respect, nou, okay, respect. Okay, weet je, het dus ja, over je familie is niks dan goed. Maar, uh, Absoluut. Ja, dus als u straks terug bent, hartelijk welkom. Uh, ja, ja, ja. Dus Alternative FM. Ja, ja. Fijn dat u even uh, naar de, de hond bent ja. Ja. En, en het goede <laughs> nieuws is, ik ben er volgende week niet bij. Ja. Hetzelfde uh, geldt ook voor, uh, voor, uh, voor David hoor. Die is er ook niet. Dus, uh, dus dat scheelt dat enorm. Um, goed, dan uh, ga ik wel uh, ga ik iets uh, draaien waarmee misschien uh, de luisteraars een klein beetje terug kunnen halen. Dat is een beetje een band naar mijn hart. En die band heet Marathon. er moeten zijn vandaag deze Donner Marie, maar ze is er niet. Dus daarom uh, doen we het dan maar even zo. Ja. Uh, met een uh, nummer wat uh, van de EP afkomstig is. Even Trouwens, maar... geproduceerd door Blanco. En die komt wel. Want die komt. Uh, nou ja, die komt ook. Maar uh, we gaan een nieuwe datum prikken wat betreft uh, Donner Marie. Even harte wetenschap. Ja, duidelijk. Uh, Slijt jij je denk ik ook wel bij aan. Hè? Bij ja, natuurlijk. Ja, jammer. Ja, ja uh, dat was... Uh, maar goed, maar uh, Donner-Marie zal... Uh, we gaan proberen nog een nieuwe datum te knippen. Uh, ik zei al, de productie is gedaan door Blanco. En uh, met, uh, met hem heb ik uh, al een uh, principeafspraak staan. Dat hij op de laatste donderdag van oktober... zou ook weer toevallig in 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf... Dat hij hier komt spelen. En waarschijnlijk komt Michel Tuip van Lorem Ibsen mee. Dus dat uh, wordt uh, denk ik wel weer een leuke uitzending... als ik het uh, zo beschouw. Uh, daarvoor horen we Marathon met Age. Uh, ja, vraag me af of we nog uh, luisteraars hebben. Want, uh, want ja, ik bedoel... Uh, met de klungels hebben we dat uh, misschien... Uh, wat jij zegt al verjaagde David. Nou ja, voor een belangrijk deel wel. Dus. Ja. Uh, maar ik, ik, ik gun iedereen een tweede kans. Dus <laughs> dus <dat>, uh, <laughs> ja. nou, ik wil gewoon illustraties geven van mijn brede muziek. Ja, ja, ja, ja dat, dat is wel duidelijk uh, ja. dat die uh, ook heel erg breed. Jij behoort tot het uh, Lowlands publiek, uh, als ik het zo hoorde. Dat, uh, ja, dat, dat, dat is, wat dat is wat. Ook klassiek, uh, hou ik heel erg van. Dus. Ja, nou, dat, dat, dat komt er nou weer net niet op. Uh, nee, deze nee, deze nee. zenden, hoewel. Dat oh, kan toch hier ook wel klassiek uh, achterklinken. klinken. Um, we hebben in het volgende uur, er zitten er twee buitenlandse dingen in. Eentje van Jan-Jaap en eentje van, van jou, David. Uh, uh, vooral die van jou, daar uh, ben ik heel nieuwsgierig naar, David. Want uh, dat, dat schijnt uh, tra Trash Metal te zijn uit Indonesië. Ja, en daar ga ik <laughs> straks wat over vertellen, maar dat is in ieder geval heel bijzonder. Uh, ik hou altijd van muziek met een verhaal en dit is wel een verhaal. Dat is een verhaal. Ja, ja. Nou, ja. Nou, ik, ik, ik, ik hou mij wat dat betreft uh, aanbevolen van, uh, van wat dat uh, gaat worden. Uh, vooruitkijkend op uh, deze maand nog. Uh, 31 augustus komt Wendy Moore. Gezellig, ja. leuk, mooi. Die, uh, die, uh, die komt uh, dan uh, spelen. Dat, uh, dat stond al in Vorig de planning. Jaar toen ik bij jou in Ja, was Toen ze, was het ja, er. Ja. Ja, toen was zij hier ook. Ja, toen, uh, ja. bleek ze bij hetzelfde label als Wouter Plantijn te zitten. En Plot. ondertussen is dat. Alweer uh, verleden. Ja, ze is weer, weer achterhaald. Ja, dus ja. Ze, ze brengt het weer uh, nu gewoon onder uh, de eigen uh, ja. naam nou, uit. Um, ja, en, en uh, wat, uh, wat, het, uh, wat het daarop uh, volgt in uh, september. Uh, is er ook nog uh, wat uh, voorbij komt. is Joyce Martens op 21 september en 28 september. Dat is wel leuk, want dat sla ik ook meteen dit uur af. Is deze Stijn. En dat nummer, dat heet Klatergoud. Luister, Soms om me heen te kijken Ik wil een beetje op je lijken Op je lijken